1 uur. NPO Radio 1. Met Karel Johan de Zwapte en Simone Wijmans. En we naderen het einde van de koninklijke wandeltocht. Groningen gaat straks met een lied in het Groninger dialect de koninklijke familie uitzwaaien. Ja, maar op dit moment staan ze nog heel druk in de straten van Groningen. Uh, we gaan er straks alles over horen. Eerst het nieuwsoverzicht van 1 uur. Gert Kluk.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 De oorlog tussen de beide Korea's eindigde in 1953 met een wapenstilstand. Vrede werd nooit gesloten. Bij een internationale politieactie tegen het propagandaapparaat... van de islamitische staat zijn onder meer in Nederland en België... servers in beslag genomen. De servers werden gebruikt door AMAK, het persbureau van de terreurorganisatie. Volgens Europol is de operatie bedoeld... om het propagandaapparaat van IS grondig te destabiliseren. Er is nog niemand opgepakt, zegt de Belgische justitie tegen de VRT. Uiteindelijk is dat een bijna een zuiver virtueel gegeven. Hè? Dus die servers worden geïdentificeerd... en uh, die worden dan platgelegd en geanalyseerd. Uiteindelijk is het ook een van de bedoelingen om de administrators... de beheerders van die servers te identificeren en te aan te houden. Want dat is tot op heden nog niet gebeurd. Ook in Bulgarije, Frankrijk, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk... Canada en de Verenigde Staten kwam de politie in actie. De EU-lidstaten zijn het eens geworden over een verbod... op enkele soorten bijengif in de buitenlucht... De bestrijdingsmiddelen worden in de landbouw ingezet om gewassen te beschermen. maar vormen gevaar voor bijen die noodzakelijk zijn voor de bestuiving van gewassen. Voor de middelen die nu worden verboden, gelden sinds 2013 al beperkingen. Eind dit jaar wordt het buitenverbod van kracht. In de kassen mag het bijengif nog wel worden gebruikt. In Rotterdam zijn vanochtend vijf mensen aangehouden na een schietpartij in het centrum van de stad. Inzittenden van een auto hebben op een andere auto geschoten. Er zijn geen gewonden gevallen.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 Het weer vanuit het zuidwesten, steeds meer wolkenvelden. In het westen en noorden kan er wat regen vallen. Het wordt maximaal 15 graden. Morgen overwegend bewolkt en hier en daar buien. Af en toe ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Aan de verkeersinformatie. informatie. Er staan files in het zuiden van het land... op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Born en Knoop het Kierensheide. Een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden, want de A2 Eindhoven richting Maastricht... is dicht tussen Knoop het Kierensheide en Knoppenkruisdorp.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 rechtstreeks vanuit Groningen. Willem-Alexander, dat is toch wel Alexander. het summer, Simone Wijmans en Carl-Johan de Zwart. Ja, een hele goede middag vanuit het Nieuwscafé hier in Groningen... waar we nog een uur lang verslag doen... van het bezoek van de koninklijke familie aan de stad. En al de hele ochtend onze ogen en oren in de stad. De verslaggevers Martijn van der Zanden... we lieten jou achter bij Café Soesdijk. Ja, en daar sta ik nog steeds vlakbij uh, Prins Maurits... en Prinses Marilene die nu toegezongen worden... door de oude werknemers van de ze Zingen zelf ook mee. Ik zag uh, Prinses Marilene en zeggen van ja we moeten eigenlijk weg maar ja volgens mij vinden ze het veel te leuk hier want ze hebben hier natuurlijk uh, gewerkt het was ook een enorm warme begroeting met uh, oude collega's van hun ze kregen ook nog een uh, t-shirt uit die tijd en ze staan hier uh, hand in hand echt samen te genieten en te glunderen ze hebben hier ongelooflijk veel uh, herinneringen ik ga even kijken of ik ze toch even iets kan vragen hoor Even, ko ko even korte vragen. Er wordt gevraagd of ze aan de bar kunnen gaan zitten. Ik ga even kijken of dat gaat lukken. Pri prinses Marilene, ga even vragen. Even kijken of ik ertussen kan komen. Het is, het is nog lastig, want ze zijn nu met de oude collega aan het praten. Prinses Marilene, korte vraag. Hoe, hoe is het om hier weer te staan? Ja, heel erg geestig. Ja, dat is heel leuk. Echt uh, 20 jaar geleden. Fantastisch. Welke herinneringen komen er terug? De hele groep, hè? de hele groep staat er. Nee, het was leuk. Heeft u nog wel eens contact met, met, met, met, met oud-collega's? Met oud ja, zeker, zeker. Nee, ik zie, een aantal van hun zie ik nog regelmatig. Ja. dat dus is heel leuk. Veel herinneringen komen er terug. Ja, is leuk. Ja. Nou, Je ziet het inderdaad ook echt, ze staan allebei te glunderen hier uh, bij, uh, bij Soesdijk. Ik denk dat ze inmiddels een flink gat hebben geslagen... met de rest van de koninklijke familie die uh, doorgelopen zijn. Maar ja, ze worden hier nog steeds uh, meegezongen en toegezongen. Ja, dat was Martijn van der Zander bij Café Soesdijk. Waar, ge, waar zij geloofde in mij. Terwijl André Hazes nog door de speakers schalt, Wij gaan naar Matthijs Holtrop. Waar ben jij? Bij het eindpunt. We kunnen wel voorzichtig naar gaan kijken. Want ik ben niet de enige die al naar het programma heeft gekeken. De hele, het hele plein staat vol waar straks de finale is. Waar we gaan luisteren onder andere naar Diggy Dex die hier komt zingen. En het Groninger Lied wordt weer gespeeld door het Noordpoolorkest. 42 muzici die zitten allemaal klaar met de instrumenten in de aanslag... En we kijken naar grote schermen waarop we kunnen zien dat de koning... Uh, samen met de burgemeester langs een aantal kijkgaten is gelopen. Daar, kan die, uh, daar kreeg hij uitleg. Ik, ik weet zo gauw niet wat hij er heeft gehoord... Nou, dat kan en... ik je wel vertellen, uh, Matthijs. Want het ja? gaat, uh, in dit blok, in de Stoeldraaierstraat... gaat het over uh, de regio, over ondernemen. Ben Woldering, die, uh, die heeft de koning welkom geheten. Hij is natuurlijk een bekende ondernemer, internetondernemer. Met name bekend van zijn uh, vergelijkingssites. En uh, ja, het gaat daar over Groningen als uh, industriestad. Als ondernemende stad. Benno Hofman, stadshistoricus. Groningen, dat is echt een, een stad van ondernemers. Hè? Al sinds de middeleeuwen, kun je zeggen. Ja, dat lag... Uh... Uiteraard toen op een heel ander uh, vlak. Uh, t, het is van oorsprong echt een, een handelsstad. De, de ligging, uh, die geeft het wel aan. Niet zozeer van uh, zware industrieën, grote industrieën. De provincie was natuurlijk de, de provincie vroeger van strookkarton en uh, aardappelmeel. Maar uh, met de, mede met de universiteit verandert dat. En probeert Groningen zich echt wel als ICT-stad uh, te profileren. Het grappige is natuurlijk wel dat uh, Ben Woldering... Die, uh, uh, uit de provincie uh, komt en uh, al ver voordat de universiteit uh, daar uh, echt mee scoorde, al, uh, al bezig was. Uh, Op 13 jaar leeftijd. Ja, dat is echt uh, ongelooflijk. Ja, ja. um, en Google is natuurlijk ook uh, Groningen. Hè? Ja, de, dat is uh, de Eemshaven uh, in de provincie. Uh, uh, in de, aan de rand van het aardbevingsgebied, uh, uh, laat ik het nog maar een keer noemen. Ja, we hebben heel lang gedacht dat we daar een beetje een kat in de zak hadden gekregen met de Eemshaven in Groningen. Maar ja. de laatste decennia is dat booming ja. en ja, Google... En waarom is Groningen zo aantrekkelijk voor nou juist die sector? Ja, Wat dat is daar is de verklaring eigenlijk voor? Het is het begonnen met het aardgas natuurlijk. Ja. Dat is wel de, de, we het, het, begin, het begin geweest. Ja. Ja. Uh, een van onze gasten. P en Rinus? Ja, ik meen dat het ook was om, vanwege het feit dat uh, de Eemshaven boven uh, zeeniveau ligt. Dus uh, stel dat een keer een grote overstroming komt, dan ligt, zit Google uh, veilig. Ja, um, we hadden jullie eerder al uh, in de uitzending. P en Rinus, heel bekend duo hier in Groningen. Meerdere hits ook gehad, lokale hits. In het Gronings zingen jullie. Hoe kijken jullie naar deze Koningsdag? Hoe gaat het tot nu toe? Ik vind het hartstikke leuk. Jullie ja, hebben inmiddels ook een oranje sjaaltje omgedaan. Ja, die kregen we uitgereikt op straat. <laughs> wat, ik, wat ik heel bijzonder vond, dat is... Uh, want wij zijn inderdaad even uh, over straat naar de grote Markt gelopen... en uh, het geluid is heel anders. Het geluid? Ja, het is uh, eigenlijk heel, heel rustig. Iedereen is heel afwachtend. En er zijn uh, geen terrasjes. De, uh, de bussen ja. die, uh, rijden niet rond. Dus het is een ja. heel ander, ander het geluid. Het straatgeluid. De stad ja. klinkt anders ja, vandaag. Ja, de hele stad klinkt anders. Is maar is iedereen een beetje bedeest? Nee, ik weet niet hoor. Maar we zaten daar bij de grote markt te kijken toen het gezelschap er nog niet was. En toen stond iedereen eigenlijk heel rustig een beetje te klitsen. En dat was helemaal niet een, uh, uh, het lawaai wat je altijd hebt in de stad. Met al die studenten en bussen, inderdaad, wat Peter zegt. En zo. Maar ik vind het ontzettend leuk, want uh, ook hier op de televisie meekijken. Je kent elk, elk hoekje en elk, elk uh, steegje en straatje en elk huis. Dus het is leuk om ze, om ze te zien hier. en uh, nee, Ik werk zelf bij de universiteit nu dus, uh, ook... Erg leuk om te, te zien hoe Ben Veringa... natuurlijk naar voren geschoven wordt. Ja, ja we zien hem nu inderdaad praten... Okay. met de koning en de nee, koningin. Dus ben, ben Woldering, ben ben Woldering. Ben Veringa, onze Oh, Ben Veringa, ja, de Nobelprijswinnaar. Ja. Ja, ja. ja, want we hebben het jaar 100 jaar... met Aletta Jacobs moeten doen. onze ja. <laughs> belangrijkste troef. Maar nu hebben we gelukkig Ben Veringa. Ja, je werkt zelf op, bij de universiteit, zijn. Ja. Ja. Wat doe je? Bij de, ik ben communicatiemedewerker bij de UB. Bij de okay. Ja, Dus je kunt niet leven van het uh, artiesten. Uh, nou, bestaan. ik heb altijd voor gekozen om uh, half part-time... Te werken en uh, de voor de rest uh, dit soort uh, andere dingen te doen. Ja, ja. Ja. Karin Alberts, waar ben jij nu? Nou, ik sta tegenover een kraampje waar Hackerton op staat en waar Laurentien en uh, Constantijn uh, aan het spreken, spreken zijn en nu net afscheid nemen. Ik zal eens heel even lopen naar die meneer die hen net het woord heeft gestaan. Goeiedag, wat heeft u Laurentien en Constantijn verteld? Nou, um... Prins Constijn was ook bij de, de hackathon die we georganiseerd hebben in het tweede weekend van april. Dus uh, we hebben het even gehad over ja, wat we de komende maanden zouden kunnen doen... om start-ups, uh, de overheid en ook grote bedrijven uh, heel mooi met elkaar uh, ja, naar een volgend level te krijgen... in de samenwerking die ze met elkaar kunnen hebben. Want uh, de start-ups die hebben frisse ideeën en weten behoorlijk veel van de technologie... Ah, en de, de, de overheid, maar ook de grote bedrijven. Dat zijn eigenlijk hun nieuwe klanten. Dus dat brengen we bij elkaar. Ja. Volgens mij is hij extra geïnteresseerd in het onderwerp. Hè? Constantijn. Constantijn. Ja, we krijgen uh, uh, veel steun ook vanuit Startup Delta. En ook van hem persoonlijk. Uh, door natuurlijk zijn aanwezig, aanwezigheid. Maar ook, uh, ja, hij heeft een hele goede kijk op zaken. Ook internationale setting uh, gezien. Dus uh, ja, uh, we merken wel dat hij... Sowieso in nieuwe technologie erg uh, geïnteresseerd is. Maar vooral ook om te kijken hoe kun je dat nou inzetten om uh, maatschappelijke uitdagingen, uh, uh, om daar oplossingen voor te verzinnen. En daar natuurlijk ook weer slimme business op te bouwen. Dank u wel. Ik loop intussen even verder. En dan wil ik me nog wel even kwijt wat mij opvalt tijdens deze hele route. In vergelijking tot andere jaren. Er is altijd wel een moment dat bijvoorbeeld uh, boeren met lokale producten staan. Of dat er een eetmomentje is ingelast, zal ik maar even zeggen. Hè. Dat de koning en koningin een hapje aangereikt krijgen. Of een drankje van het een of het ander. Toen is Wolle zelfs vanuit de Libreën. Uh, dat ontbreekt tot nu toe. Dus ik ben benieuwd of er op een gegeven moment nog zo'n Gronings ei voorbij gaat komen. Of een van die andere specialiteiten. Of de, dat zelf hebben aangegeven van nou, ga, laat ze maar niet gaan eten... want dan krijg je van die onvoordelige foto's uh, als het net op het verkeerde moment wordt afgedrukt. Maar dat is natuurlijk een beetje speculeren mijnerzijds. Nou, wie weet komt het nog, uh, Karin Alberts. Uh, inmiddels staat hier achter de microfoon weer klaar uh, P. Daal, Emmer en Rooie Rienis. We hoorden uh, het allereerste uh, uur we een, een nummer Baukelien. Dat was dan nog wel in het Nederlands gewoon, hè? Maar nu gaat het toch echt gebeuren, hè? Is, uh, in het Gronings. Ja, ja. Nou. Maar, uh, ik dacht in compleetjes in het en um, een van de meest populaire uitgangsplekjes voor de grondige student, Als het uh, lekker weer is, dat is de Hoornse Plas. Dat is tien minuten fietsen hier vanochtend. en dan lig je plat klaar, En dan kan je een mooie uh, lekker broenbakken <laughs> in de zon. En door gaat het over. Ik broer over snelweg, net zo hard als ik ken. Om in bos, ik zie zit dus niet, kinderen. erachter. Het middag Hoornseplas, waar zit al aan tevree Kom die vrouw, die moest zo nodig naar de Middellandse Zee Bakken aan het strand van Costa pc Nou, ik ga voor u toespieden, pst, pst, Hoornseplas Je hoort dat hij heeft ruzie met zijn vrouw, dus ik zing haar tekst even Ze is er even niet bij Nou, jammer maar Ik ben blij dat ik hem eindelijk zo ver heb gekregen Veertien dagen weg uit die rottige regen de kinderen zijn misselijk van de stank van benzine, dus voer ik ze chipitos, M&Ms en aspirine. Nog acht en half uur rijden en dan zijn we er pas, maar alles beter dan die vieze vuile, Pss hondse plaats. Op camping zucht je niks meer door de barbecue rook, van slachterood al, kiek in het is dus rooksel. Wil je hier een zadezoep of een lekker hapje eten? Het eerste is, is te duur en het les nooit tevreden. Ik wil dat ik nog lekker rustig thuis bleven was. Die ging ik elke dag met cubers noorden. ps is het plaats? Mijn schouders en mijn rug zijn helaas tweede graad verbrand. Dat is altijd nog twee graden meer dan vorig jaar aan het Groene strand. Over al die blote vrouwen kan ik beter maar zwijgen. Want dat doet de temperatuur bij P alleen nog maar stijgen. Afijn, hij kan maar beter turen in die oude panorama's. Dan het gluren naar die glieten aan kan de... Psst, psst Un canto a Galicia, hey, Dat mag ik zo graag horen. En Milagre, ging u nou gauw weer nooit nooien? Ik heb wel zin in Sjaans met zo'n lekkere spoorze mogel. Maar ik heb geen schier van kaas met die dikke de pokgel. Die vrouw ligt als een tuoi in de zonne te bang. Maar als ik het nou weer zeggen, het kofferspaak. Dat gejammer aan mijn kop van Julio Iglesias. Nee, hij klimaat Peter Rienes en de pst, pst, hoort ze plaats. Allee. Ja, Dat een goed verhaal. Hè? Pedaal en rode Rienes. Wij gaan naar Matthijs Holtrop, die staat bij de Vismarkt. Daar is straks ook ontzettend veel muziek te horen. En ik hoor nu al wat, hè Matthijs? Ja, de, het orkest uh, is langzaam begonnen met spelen. Dan kunnen ze horen waar ze naartoe moeten. Ze moeten nog maar één hoekje om en dan staan ze hier op de Vismarkt. En ze passen er nog net bij. Ze, laten we zeggen dat er nog net voor hen een paar plekjes vrij zijn. Want op de schermen zien we de camera die hier boven ons hoofd voorbij gaat dan zien we dat hier duizenden, misschien wel tienduizenden mensen staan. Het is afgeladen vol. Je komt er niet meer doorheen als je van voor naar achter wil. Um, maar dat zal uh, uh, mooi zijn als straks iedereen gaat zingen. Min Gunniger Stad. Hebben we een paar keer gehoord vandaag. Maar als dat uit die duizenden kelen komt, geeft het ongetwijfeld een, uh, een mooi effect. Nou, nog één keer dus het, het hoekje om. En uh, iedereen is aan het uh, aftellen. Nou, uh, terwijl er afgeteld wordt, is bij ons binnengelopen Jeroen Snel. Presentator van uh, Blauw Bloed. Vorig jaar zat jij naast mij uh, in de studio in... Uh... Tilburg was dat. Klopt. Maar nu ben je naar buiten gegaan. Ja, Want je, kon sorry. Dat, je kon jezelf niet meer tegenhouden. Nee, je ik was niet meer te houden. Nee. Sorry. Ja, sorry. Nee, het is altijd heerlijk om uh, radio te maken. Ja. Urenlang uh, te improviseren. Te vertellen. Hoe is het met de oranjes? Wat weet je van ze? Uh, maar ik vind het ook leuk om gewoon langs de route te staan. En dan de koning uiteindelijk te pakken te krijgen. Voor de microfoon. Is het gelukt? Ja, het is gelukt. Oh, Ik heb hem gefeliciteerd. En Maxima nog even, uh, Floris, uh, Pieter Christian En ja, dat is dan weer voor Blauw Bloed leuk: een paar quotes te hebben. Dus dat is, uh, dat is redelijk gelukt. En, ja. uh... Heeft hij iets op gezegd? Nou, nee. of Ga je dat niet zeggen hier nu? Alvang? Nou, jawel hoor. Je mag alles weten. Ik vroeg zoiets van hoe is het nou om 51 te zijn? Ja, hetzelfde als 50, maar plus een dag of zo. Oh, dus, dat uh, is wel heel diep. Dus echt weer Willem-Alexander ten voeten uit. Heeft hij van de midlife-crisis? Nee, nee, nee. Dat gaat heel goed. Vorig jaar zei hij nog 50, is het nieuwe 40. Dus oh, ja. Ja. Uh, hij zit, hij zit uh, heel energiek in zijn vel. Dus uh, dat gaat hartstikke goed. Maar uh, ja, het is een redelijke dag. Uh, als je een cijfer zou moeten geven voor deze Koningsdag, een, welke zou dat zijn? Een zeven. Oh, hmm, dat wel, is niet beetje heel zuinig. goed. Dat nou, is ruim voldoende. Nou, als ik op de middelbare ja. school een zeven had, ja. Uh, uh, nou ja, 7,5 uh, mag dat ook nog. Maar, ja, dat, waarom? Dat, uh, <laughs> uh, waarom? Nou, het is leuk, uh, maar... Niet heel gaaf of zo. Het is even heel moeilijk om, om uh, me correct uit te drukken. Ik miste iets meer oranje gevoel. Uh, als je gewoon naar buiten kijkt, ook hier vandaan... dan zie je dat er gewoon weinig mensen echt in het oranje lopen... Dus het is iets, iets, iets bedeeste. Mensen zijn heel, ja, uh, hoe noem je dat? Down to earth hier. Niet helemaal in extase. <laughs> nou hebben we, we gehoord van onze stadshistoricus... dat dat toch een beetje een cliché is. Oh, die, die afstandelijke is wel Groningers. Wel weer bevestigd vandaag. En nou, Hofman? Nou ja, gewoon, doe maar gewoon inderdaad. Dat is, ja. dat is wel... Eh, oh, de, de koning is er nou leuk. Ja. Ja. Nou, oh, oh. Uh, maar uh, uh, er zit wel een enorme trots. Uh, zeker... Voor mij als, als Groninger van, nou, we presenteren ons hier toch uh, fantastisch. Uh, ja. Ik zou zeggen een negen. Nou, uh, een qua, negen, kijk. Qua, qua organisatie. Het de loopt heeft toch een negen. Loopt, en, ja. Het loopt iets uit, maar dat is traditie op uh, Koningsdag. Uh, Zometeen nog een dankwoord van de koning. Maar, uh, de, dus de organisatie loopt uh, prima. Ik, volgens mij was het heel mooi in de Martiniekerk. Uh, voor de pers was wat minder. Ik moest daar eigenlijk in, in, in een persvak. Ik heb code rood. <laughs> Bandje rood om mijn pols. Dus ik uh, zit in de rode persvakken. Andere wat hadden dat in? Nou ja, dat is de universiteit waar en in de Martinikerk. Maar dat vond ik niet handig. Want zoals ik zei, ik wilde quotes halen van de Oranjes. Dus ik ben buiten tussen het publiek gaan staan. Maar dat beïnvloedt gewoon ook jouw beoordeling van deze dag. Je bent gewoon een beetje zagrijnig nu. Nee, nee, nee. nee Ik wil me echt correct uitdrukken. Dus het is prima voldoende... Alleen op andere momenten, in andere steden, was het iets meer extase... dan men helemaal ook met selfies aan de gang ging en zo. En dat is iets bedaarder. Ja. Nou, ik zie hier toch, want we schakelen nu naar de Vismarkt... waar er zo uh, de grand finale zal zijn. En daar ja. is ook Matthijs Holt Goed, beeld, goed beeld. Zie jij ja. enthousiaste Oranjefans? Ja, hij oranjefans? is uh, inderdaad de Vismarkt ja. is opgelopen. Willem-Alexander eigenlijk als een van de eerste. Um... En de, ook de rest van de familie komt daar nu uh, het, uh, uh, het plein op. Heel ambitieus beginnen de, de meiden uh, handjes te geven. Maar dan ben je hier nog wel even bezig met die duizenden, zo niet tienduizenden mensen. En gejuich uit het publiek net achter mij toen, uh, toen ze ook in zicht waren. De koning loopt nu naar het publiek toe. Om ook bij het inhammetje, bij het eerste vak, even het publiek in te lopen, te zwaaien. Maar eerst tijd. En dan gaan we luisteren naar Andrew Makkinga die ze ontvangt. Maar met name de majesteit, wat fijn dat u er bent, majesteit. Wat fijn dat u naar Groningen bent gekomen met uw familie om een verjaardag te vieren hier met ons. En we zijn dan ook hier op de vismarkt in mijn grunige stad al bijna twee uur aan het trappelen gewoon, of niet? een cadeau voor uw majesteit. Achter mij staat het legendarische Noordpool Orkest. Ik heb nog maar één vraag. Is de vismarkt klaar? Kunnen de handen in de lucht en Alweer deur door jouw beweegdeur, stroten en steen. Ophou in een kroog, slijt de vlam van uw leven. En lopend over het ogen der aarde, is nog even. In den dan wie wie al verder nog verder. Van toren tot A en Martini, verrassend over links van de route, een vlammende, lellende leven. Vis, van of is maart een licht wel een dreum? In grunnige stad, met duwere strooten, vol lichtlof, ja dat is mijn grunnige stad. Mien stad, besluit wie zo verstig, lig als ik die tolkom, bied voor den stoepie, heel puur brand in mij. Mijn grenen verstaat, mijn grenen verstaat. De duim zijn luchtig. van hoofd naar een deel. tussen de en het wat. Mijn grenen verstaat, hij mogen stoep plaats. Ver mijn grenen Zat vandaag denken wij niet aan moord Voor ons vrij van de grond. En de pleinen die bevolken zich Met de mensen, studenten die vrij zijn van zorg. Als ik hier kom dan houdt ze me vast In de warmte wanneer ik het koud heb gehad Van de poort naar de simpel Terug naar de stad, chaos in het hoofd En wat rust in het hart Waar ik graag om als reiziger, misschien arm vertrek met een rijke blik yeah. Van de kroeven om een tijdslimiek, met het prachtvolk wat je in de vijven ziet Als ik Groningen verlaat, word ik licht melancholisch Zeg nog een keer gedag naar de koning, en besluit die weer terug te komen Dan gaat niets boven deze, vlucht naar boven En als ik ga, blijf ik troon op van Groningen Mijn grunnige stad, met dure grotten Vol licht op jaren, is En stoeg wie, joen vuur brand in mee, Wien Grennigerstad. Wien Grennigerstad. De noem mag zijn luchtig, van hoog noord om deeltes, men dreien in het bad. Schien Wien Grennigerstad. Graag in molgijste plaats. Nog één keer voor het noord Is Allemaal, allemaal, allemaal, allemaal. Majestad. mag ik u allen op het podium uitnodigen. Ja, we zagen inderdaad net Isaline Callister, bekende zangeres... geboren op Curaçao, al heel lang woonachtig in Groningen. En ze zongen het bekende Groningse lied "Min Gruningerstad. En dat deed zij in het Papiamens. En ook de schrijver van dat lied die stond op het podium, Arnold Veeman. Maar laten we eerst luisteren naar de felicitaties van het publiek voor de koning. Eerst zal burgemeester Den Oudste het publiek toespreken: Koninklijke hoogheden, hoogheden. Lieve burgers van de stad Groningen. Lieve burgers van de Ommelanden. Wat hebben jullie er een prachtige dag van gemaakt! En staat u mij toe, majesteit, dat ik als eerste al die mensen die met zoveel energie en zoveel enthousiasme hebben gewerkt aan het programma, ook enorm te bedanken. Het is een geweldige dag en wij hebben Groningen laten zien zoals wij Groningen beleven. Het is jullie Groningen, het is mijn Groningen, het is ons Groningen. En majesteit, we hebben ook aandacht besteed aan de aardbevingen. Wij vonden dat belangrijk en nodig... Maar ook omdat u al jarenlang heel erg betrokken bent bij de aardbevingsproblematiek en ook veel mensen kent. Het is een teken van verbondenheid tussen het Koningshuis en onze stad en onze ommelanden. En ik weet, ik weet dat ik ook namens de commissaris van de koning René Paas spreek... als ik zeg dat wij vanuit het verleden die band sterk voelen. Uh, nu nog steeds en zeker ook omdat u uw koningschap... Ik zou zeggen, samen op een fantastische wijze vervuld. APPLAUS ik dank u hartelijk voor het bezoek van u en de familie aan onze stad. We hebben een geweldige paar uur beleefd met elkaar. En als u nou in het najaar denkt van ik ga volgend jaar weer een nieuwe stad uitzoeken. En u weet geen keuze te maken... Weet dan dat u altijd, maar dan ook altijd in Groningen zeer welkom bent. Ja. En natuurlijk hartelijk gefeliciteerd namens ons allen. Ja. Meneer burgemeester, heel veel dank voor uw warme woorden. Ook ik wil allereerst namens mijn familie en namens mezelf natuurlijk iedereen... heel, heel hartelijk bedanken die dit bezoek vandaag, deze Koningsdag, mogelijk heeft gemaakt. We hebben een ongelooflijke ontvangst gekregen. En zonder de inzet van vele, vele van u was dat niet mogelijk geweest. Dus een warm applaus voor iedereen die deze Koningsdag mogelijk heeft gemaakt. Groningen, stad en ommerlanden, die zo samen zich gepresenteerd hebben, eeuwenlang leek dat niet mogelijk. En vandaag deze 27 april zijn die samengekomen en hebben jullie één laten zien dat Groningen met de ommerlanden één zijn. En we zijn trots op jullie. We zijn trots op deze jonge stad vol innovatiekracht, vol veerkracht, die niet zijn probleemgevallen vergeet.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 Wilhelmus klinkt op de vismarkt zwaaiende koninklijke familie. Zij gaan nu langzaam via de achterzijde van het podium terug naar huis. Nee, ze gaan eerst nog naar Haren. Er is nog een bijeenkomst om iedereen te bedanken die ja, vandaag heeft de deelgenomen. De afterparty, ja. de koninklijke afterparty. Wij houden onze afterparty gewoon hier aan het Waagplein in het Nieuwscafé. En meegekeken met die grand finale. Jeroen Snel, Koningshuis-presentator eigenlijk, slash verslaggever. Hans van Bree, al heel lang bezig met dat Koningshuis. En ook Beno Hofman, stadshistoricus, ook wel het... Geheugen van Groningen. Hoe hebben jullie naar deze grand finale... en ook naar deze Koningsdag gekeken? Jeroen Snel, jij gaf net een zeven. Hand van Bree, ik heb van jou nog geen cijfer gehoord. Nee, cijfer vind ik ook lastig. Uh, ik, ik denk dat jij, uh, Jeroen, wat voorzichtig bent... omdat het, dit is nou de, de, de, de vierde keer in deze stijl... Je, je raakt een beetje ook gewend aan de nieuwe invulling... Uh, Kostamigvat geen koekhappen, maar Kensington. Uh, dat, dat is wel verfrissend. Uh, dat, dat, dat zag je ook. Je, je maakt ook een programma wat uh, de prinsesjes uh, leuk moeten vinden. Ja. En uh, dus ik, ja, het is een goede Koningsdag. Punt. Ja. Nou, die finale was wel heel mooi hoor. En die vismarkt uh, staat helemaal vol. En de koning had een prima speech en de burgemeester ja. doet het goed. Maar hier, hier spat het er vanaf. En dan is dit in Jeroen. Er het ook heel even vol. Want uh, ik geloof dat maximaal het punt staat om te gaan. Dirigeren heb ik dat goed begrepen, Matthijs Hothroek? Nou, dat deze zojuist inderdaad. Uh, Willem-Alexander stond nog even na te kletsen met de burgemeester. Ondertussen hoorde Maxima dat er langs al zijn leven werd gezongen. En ging meteen met de armen in de lucht om het publiek nog even te dirigeren. En vervolgens welde dat aan de band, band sorry, uh, orkest moet ik zeggen. Het orkest de ging meespelen. En uh, alsnog dus feestelijk gezongen voor Willem-Alexander. Vanwege zijn verjaardag. Ja, en volgens mij is het daar nu echt... Uh qua koninklijke familie, bijna afgelopen. Maar het publiek kan nog blijven staan. Want ik geloof dat er nog een uur lang uh, muziek wordt gemaakt... door Isaline Callister, die we net zagen. Rapper Diggy Dex. En ook uh, de heer Veeman, Arnold Veeman. Uh, Beno, uh, Willem-Alexander is trots op deze stad. Ja, ja, ik weet niet uh, in hoeverre dat uh, overal gezegd wordt, bij elk... We uh, <laughs> waren het, het beste grijp, publiek ooit. Koningsdag, is, ja. maar uh, ik denk dat de Groningers in elk geval heel erg trots zijn... Uh, dat, het, uh, ja, dat we ons van de beste kant uh, hebben laten zien. En dat is in jouw ogen dan misschien uh, wat minder dan op nee, nee, andere maar, plekken. Maar dat uh, is wel uh, typisch Gronings. Ik denk dat... Uh... Ruim een 7, hè? 7,5. Ja. Uh, <laughs> heb ik uiteindelijk Wat, had, wat zeven, had bijvoorbeeld Tilburg dan, Jeroen Snel? Uh, nou, misschien een acht. Ja, maar, ja. Uh, het, het komt niet zozeer door uh, de organisatie... maar iets meer het enthousiasme, de spirit uh, onder de mensen langs de route. Het was wat tam, vooral vanochtend. Uh, het moest echt even opstarten. Die finale is geweldig. Die is echt fantastisch. En dat maakt heel veel nog mooier dan het al was. Uh, maar Groningers blijken gewoon... Hele nuchtere mensen te zijn. Dus, uh... Ik ben er in 2004 ook uh, behoorlijk uh, bij geweest. Uh, wat we natuurlijk wel zien. is die enorme toegenomen beveiligingen. En ja. de stad uh, overal als een vesting. Uh, uh, gebarricadeerd. En dat heeft invloed ook op de mensen. Dat ook oh, op de spontaniteit waarschijnlijk. Ja, ja. Ja, dat je denkt. Oeh, nee. Ja, sommige routes werden volgens mij ook afgesloten. dat er niet meer mensen bij konden. Want ik zag echt nog wel open plekken. Maar om zo'n uh, kerkhof. Hè, bij de Martini te horen. Nou, dat kan je gewoon goed afsluiten. Dus daar was het vrij rustig over. Dat klopt wel, ja. ja. Goed, ik ga jullie allemaal bedanken. Jeroen, ja, wat ga jij doen? Want je hebt nog een uitzending vanavond. Ja, hier hè? even verderop in de boekhandel daar aan de overkant... daar zijn wij live te zien om tien voor acht. Na de samenvatting van de collega's van de NOS op NPO1... gaan wij op NPO1 Extra ruim een uur de Aftertalk Koningsdag doen. Dus met <laughs> mensen talk. die vandaag ineens oog in oog stonden... met de koning en de koningin. Intussen, Misha Blok zit hier ook al weer... met uh, alle gebeurtenissen op de sociale media. de sociale media. Ja, hij is uh, veel kritiek op de aandacht die er was... voor de Groningse studentenvereniging Vindicat. Waarom al die aandacht voor dit omstreden clubje Balletjes... die denken dat ze alles mogen, schrijft Marcel Visser. En anderen zijn het ermee eens. Dit is niet echt een club die het goede voorbeeld geeft, zeggen ze. En Rogier vraagt zich af of ze de prinsesjes ook als hertjes beschouwen. Waarom de een er goed uitziet in oranje en de ander niet... dat bericht op nu.nl wordt veel gedeeld. Stylisten leggen uit, oranje is een warme kleur... en als je blank bent, dan moet je juist van die warme kleuren wegblijven. Oranje kleding maakt je dan flats en bleek accentueert je rimpels en geeft je een goedkope uitstraling. Nou, mooi is dat. Een groot deel van Nederland loopt er vandaag dus uh, heel slecht bij. En wat is jullie favoriete Koningsdag-snack? Um, tompoes. Ja, is dat een snack? Is meer zoetigheid? Ja, dat ja. is wel. Vierdames uh... loemp, ja. <laughs> nou ja, veel mensen eten inderdaad vandaag een oranje tompoes. Maar hoe eet je die nou een beetje charmant? Nou, kok Miljuska Witsenhausen legt in RTL Boulevard uit... hoe je het beste een tompoes kunt eten. Nou, dan hebben we natuurlijk de tompoes. Die wordt volop op straat gekocht, maar... En ja, dan sta je er op straat met zo'n tompos. En wat dan te doen? Een dakje eraf aan. Heel goed. Ja, een dakje eraf, eronder. En dan kan je hem zo, hartstikke weer naar binnen schuiven. Een oh, ja, dakje eraf en eronder. En in Eindhoven zijn de bewoners verrast door een bijzondere vrijmarkt. Want Johan Vlemmings heeft al zijn oranje prolaria in de tuin gezet om te verkopen. En zijn villa zelf ook. Want hij wil iets anders. Hij wil de wereld over. En dan tot slot een bericht van de Speld. Dat heel veel wordt gedeeld op Facebook. Ik citeer, door het hele land wordt vandaag de verjaardag van koning Willem-Alexander gevierd. Door troep uit te spreiden over de straten. Groot zij onze koning, gratis Happy Meal speeltjes in een grabbelton. Klinkt het respectvol? En tot slot weer het liedje met pedaalemmer en de Royerines terugkijken. Ga dan naar nporadio 1nl Dankjewel, Micha Blok. En ik dank ook Beno Hofman, stadshistoricus. En Han van Breek, koningshuisdeskundige. Voor hun uh, grondige bijdrage deze uren. Ja, zeker. Dank jullie wel. Wij gaan door met napraten hier in de studio aan het Waagplein. We hoorden het net al. Groningen is een echte studentenstad. Het wemelt hier op straat echt van de studenten. En de wereldberoemde Nobelprijswinnaar Ben Veringa... die had ook een rol in het programma vandaag. Samen met studenten gaven hij en die studenten... een mini-college aan het Koningspaar... over scheikunde en nanotechnologie. En degene die daar ook een belangrijke rol in speelde... was Mikkel Michiel, Michael Hansen. Ja, Hoe zag dat mini college eruit? Want ze, ze keken wel heel geïnteresseerd naar jullie. Eh. Ja, nou, wij hadden eigenlijk al uh, ja, heel veel gerepeteerd. En we, we begonnen met, uh, met een aantal studenten die daar uh, binnenkwamen. En er stonden meer dan 200 studenten van alle opleidingen in Groningen op de trappen. En uh, daar kwamen we tussendoor. En toen hebben we een hele korte ja. introductie gegeven over nou, ja, wat we eigenlijk doen in het lab. Toen kwam de hele vakgroep erbij, uh, samen met Ben. En ja, hebben we eigenlijk uitgelegd uh, wat scheikunde is en uh, wat, wat wij doen uh, ja. op een dagelijkse basis. Was je nerveus? Nou, uh, op zich viel het ochtends wel mee. Maar uh, toen ik ze toch zag aankomen, toen uh, begon ik hem wel een beetje te knijpen. Toen werd de mond wat droog. Ja, uh, stiekem begon ik wel even dat ik dacht van nou, we moeten wel echt beginnen. Ja, ja, ja. maar het ging wel goed uiteindelijk. Ja, he? ja, ja heel leuk. Ja. Want jullie hebben op een simpele manier proberen uit te leggen waar jullie onderzoek naar doen. Nanotechnologie. Ja, klopt. Ja, we hebben eigenlijk heel, uh, ja, op een hele basale manier geprobeerd om uit te leggen... Um, ja, hoe, een, hoe het dagelijkse leven in het lab eruit ziet. En hoe hij ontdekkingen hoopt te doen en proberen te doen en ook doen... Uh, en uh, hoe is het om met zo'n wetenschappelijke grootheid als Ben Feringa, Nobelprijswinnaar, te werken? Ja, ik ken ben al een, een tijdje langer. Ik ben zes jaar geleden bij een groep gekomen. Dus voor mij uh, uh, ja, was het mijn baas, eigenlijk mijn collega, uh, onderzoeken. Ja. En ja, daarna heeft hij de Nobelprijs uh, gewonnen. En het mooie is eigenlijk dat hij uh, als een echte noorderling heel gewoon gebleven is... En... Uh, ja. eigenlijk aan Ben iets waar heel veel veranderd is. Alleen de wereld eromheen, uh, die, uh, die ziet er ineens heel anders uit. Want iedereen die, uh, ja, die is erg enthousiast, uh, ook over ons onderzoek. Dus dat ja. is wel heel leuk. Mag ik, mag ik even iets checken bij jou? Want ja, uh, ik heb even... hem wel eens geïnterviewd, Ben Ferenga. En toen zei hij, uh, ook dat hij en zijn studenten, uh, dat eigenlijk, nou ja, zal ik zeggen 90% van de tijd van het werk, eigenlijk een en al mislukkingen is. Ja, dat klopt. En dat dat ook moet. Is hij uh, ook zo makkelijk mee naar jou toe, als, als, als het niet goed gaat? Nou, ik denk dat dat juist het, het mooie is uh, voor, bij het werken van, uh, voor Ben Ferengra. Want hij, hij geeft je heel veel ruimte. Dus hij laat ons spelen ja. en doen. Uh, we zijn allerlei dingen aan het proberen in het lab. Hij laat je creatief zijn. En um, het klopt wel dat er eigenlijk in die zin heel weinig druk wordt uitgeoefend... om nu en morgen um, iets tastbaars te hebben... En dat is wel nodig, uh, heb je wel echt nodig voor, uh, voor het doen van fundamenteel onderzoek. Dus het, het proberen van dingen, het spelen ja. met moleculen. Uh, het moet wat? mogen mislukken bijna. Ja, ja. ja, zeker. Want wat hoop jij zelf te ontdekken? Nou, ik werk meer aan nanomedicijnen. Dus medicijnen die wij kunnen schakelen met licht. Ja, en, en dat is uh, een vakgebied bij ons in de groep uh, die steeds groter wordt. En wat wij willen proberen is bijvoorbeeld antitumordrugs of, uh, of uh, antibiotica... Te maken die wij kunnen schakelen door er een bepaalde kleur licht op te schijnen. Oh, dat klinkt heel interessant. Hoe werkt dat dan? Dus neem je een pil en dan? Ja, dat is een beetje, nog een beetje toekomstdroom. Uh, nou, uh, maar, uh, ja, maar als Waar ik, uh, ik toekomstdroom, ja, dan zou je een pil nemen, bijvoorbeeld een, een chemotherapie. Nou ja, hopelijk niet. Maar degene die dat uh, zou moeten nemen, die neemt chemotherapie. En wij kunnen dan uh, op de plaats van de tumor selectief met licht, het uh, medicijn aanzetten. En daardoor krijg je uh, geen haaruitval, uh, je krijgt geen misselijkheid, je krijgt geen problemen met uh, toxiciteit voor normale cellen, wat een heel groot probleem is in met name kankertherapie. Dus dat, ja, dat is een beetje het toekomstbeeld dat wij voor ogen hebben. En hoe ver ben je daar dan al in? Hoeveel mislukkingen heb je al gehad? Nou, een heleboel mislukkingen, maar ook al wel een heleboel uh, successen. Dus we kunnen uh, anti-tumordrugs aanzetten met licht, aan- en uitzetten met licht. Uh, we hebben gewerkt aan antibiotica. Uh, we hebben gewerkt aan antihistamine. Dus dingen die uh, uh, niezen, uh, hooikoorts tegen gaan. Dus er zijn al wel een heleboel uh, voorbeelden van medicijnen die wij op een simpele chemische manier kunnen veranderen. En daarmee controle hebben met uh, verschillende kleuren licht. Dus bijvoorbeeld rood licht zet hem aan en groen licht zet hem uit. Dus we, we kunnen heel precies tunen. Ja, of het aan of uit willen zetten. En, en het gaat natuurlijk vandaag ook gewoon over uh, Groningen als studentenstad. Je bent uiteindelijk natuurlijk ook gewoon tussen aanhalingstekens student. Hoe is het om hier ja, je studie en je onderzoek te doen? Ja, ik kom uit Groningen. Dus voor mij uh, is het uh, een beetje mijn thuis. Dus dat is dan heel erg moeilijk om... Uh, om te vatten als iets uh, wat nieuw is. Maar ja, ja voor mij is het uh, eigenlijk een hele relaxe stad om, uh, om te werken en ook om te studeren. Ja, ja we gaan van jou naar uh, een andere student. Van een docerende student naar een zingende student. Want de uh, Zeven Studentenverenigingen die brachten net voor de Koninklijke Familie. een lied ten gehoren over het gras van het Noorderplantsoen. En een van de stemmen in dat koor was Paula Bulstra, bestuurslid van Ganymedes. Dat is een studentenvereniging die zich inzet voor LHBT-studenten. Eerst maar even over dat lied... Hoe ging het? Ook een droge mond, net als, uh, net als Michael? Nou, het was inderdaad op een gegeven moment wel... Dat, uh, dat, uh, het ging op een gegeven moment ging het niet meer goed getimed met elkaar. Ah, ja. en zo, dus dat was wel... Uh, ja, Maar toen was op zich het Koningshuis vast al uh, voorbij. Maar tevreden uh, ging het heel goed. Het was uh, ontzettend leuk. Iedereen had, iedereen had helemaal de goede sfeer erin en zo. Dus dat was echt heel... Uh, maar het is een bijzonder tezetten. lied, hè? Het gras van het Noorderplantsoen. Ja, ja het is voor, zeker voor de studenten is het gewoon echt het... Het lied wat je zingt als je inderdaad ergens in een kroeg bent. Of uh, nou ja, tijdens de introductieweek, de keiweek, uh, hoor je het ook altijd overal. Dus ik denk dat de meesten wel die associatie hebben dat als ze dat nummer horen... dat ze dan meteen weer denken aan hun eerste momenten hier in Groningen. En uh, ja, gewoon hele gezellige avonden. Dus. Ja. Ja. Nou zijn jullie een hele bijzondere studentenvereniging. Uh, mm -hmm. Jullie zijn LHBT-studenten. Is, is daar een aparte vereniging voor nodig? Um, ja. ja. Nou ja het, is natuurlijk, het hangt natuurlijk af van de persoon zelf of iemand daar behoefte aan heeft. Ja. Um, maar Jij ja, blijkbaar wij, wel. Ja, inderdaad. Wij merken wel dat er we heel, uh, heel veel studenten daar behoefte aan hebben die LHBT-ers zijn. We hebben overigens ook uh, hetero-leden. Uh, dus, le dus ja, maar uh, dat wat maakt ook. jullie anders, laat ik het al zo vragen, uh, dan mm -hmm. de gemiddelde studentenvereniging? De vereniging, ik noem een vindicat gemiddeld. Um, ja, noem maar het maar gemiddeld. Ja, noem je er wel één. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk een redelijk specifieke doelgroep. En um, we gebruiken dat natuurlijk ook dat platform ook niet alleen om alleen maar feest te halen. Dat hebben we natuurlijk wel. Hebben we hebben gewoon borrels en allemaal leuke activiteiten. Maar we proberen ook uh, zoveel mogelijk maatschappelijke activiteiten regelmatig te doen. En uh, zo, zowel voor onze leden uh, ja, een, een, een dialoog bij te dragen als op sommige punten ook naar de buitenwereld. Dus ja. Doen jullie ook, ook aan ontgroeningen bijvoorbeeld? Nee. nee? Wat, nee, wat, wat nee. vinden jullie van die opheft die daarover is? Hoe, hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Um, ja. Het is nogal omstreden. <laughs> nou ja, persoonlijk uh, vind, vind ik die vind, uh, ontgroeningen vind ik allemaal niet, ja, niet echt fantastisch. Maar ja, dat hangt natuurlijk ook weer. Dat is hun eigen keuze om bij zo'n vereniging te gaan. Uh, maar voor ons, wij willen niet dat soort. Uh, grenzen hebben om verenigingslid te worden, omdat het zo'n kwetsbare doelgroep is. Mm -hmm. Dus wij willen zo min mogelijk verplichtingen, zodat zo laagdrempelijk mogelijk is en er zoveel mogelijk mensen van ons kunnen ja. profiteren. Ja, wat studeer je ja. zelf? Uh, Griekse en Latijnse taal en cultuur. Oké, okay. ja. Inmiddels ook aangeschoven Rick Evers. Uh... Het gaakt. Koninkrijk Huisdeskundige, uh, uitgeheigd. En uh, het was een drukke ochtend voor je, denk ik. Dat valt wel mee, het is uh, heel langzaam achter die groep aanlopen. Want zo'n tempo ja. hebben ze natuurlijk niet voor 1180 meter. Nee, ik, we hadden een wat zuinige uh, Jeroen Snel aan tafel. Ja. Nou ja, zuinig. Hij zei, het is een 7, 7,5 met wat goede wil. Wat voor cijfer ga jij geven aan deze mm, dag? Ik, uh, ik ben bang dat ik niet veel hoger ga echt geven. Nee, want wat het is wat was, wat voor zuinigheid? Zeg. echt een beetje saai. Het spuit me zeer. Het was een gevarieerd programma... maar voor ons als verslaggever om er achteraan te lopen... Uh, de sfeer was er niet echt. Er zijn echt hele straten en pleinen die gewoon stil waren. En dat is zonde voor de sfeer. En er zitten hier dus twee studenten... die ja. hebben deelgenomen aan het programma. Ja, wat vind ja. je van die kritiek, Paula? <laughs> Ja, ik, ik vind het heel jammer, maar ja, ik heb natuurlijk vooral die straat gezien. Want was het in jouw blokje saai, dat gezang en in de dat straat? Was, dat was zeker niet saai. Dat was, nou, dat was een van de, levendigste, de meest levendige straten inderdaad... Oh, ja. waar, waar uh, nou, het lijflied werd gezongen. Uh, ja, dat was ontzettend leuk. En Mike, hoe vond jij de sfeer tijdens Koningsdag? Is het, want we horen al de hele tijd, Groningers zijn zo ingetogen. Nou ja, dat hè? wou ik eigenlijk net gaan zeggen. Ja. Ik denk toch dat je, ja, je hebt hier met een ander slag ja, toch mensen te maken. Je ja. bent in, in Groningen, dus mensen die zijn niet zo uh, uh, roeperig of schreeuwerig en hysterisch ja, die, nee die zijn niet zo hysterisch uh. en maar ik denk wel dat er een heleboel mensen langs de kant staan die enorm genoten hebben van die dag dus het is de vraag of of dat dan ook nodig is om die koningsdag uh, succesvol te maken want ik denk wel dat er echt een hele groot groep mensen is die een geweldige dag heeft ge ge ge ge geeft. En ik weet ook, ik heb een aantal prinsen gesproken... die zeiden ook, het is wel een leuk gevarieerd programma. We zien een, een keer wat anders. Ze uh, dus hebben met plezier vroeger uh, zaklopen gedaan en gehapt. Ge wat zou dat moeten zijn eigenlijk? Koek gehapt. <laughs> en, um, maar, maar dat is nu totaal anders natuurlijk. En dat maakt het ook wel leuk. Het is eigenlijk tijd. En um, er zitten zoveel verschillende programmaonderdelen in. We hebben Amalia en drone zien neerstorten. Uh, en tot aan uh, de studenten. Alles, alles kwam aan bod eigenlijk. Waar gaan ze volgend jaar naartoe, denk je? Naar het westen verwachten. Ja, verwacht. Ja, als, je? Je als je de, de windrichtingen richting, richting, richting inderdaad bekijkt. Boeten, ja. ja. dat is inderdaad, ja, maar welke stad komt dan uh, in aanmerking? Leiden bijvoorbeeld? We gaan het zien. We gaan het zien. Dankjewel Rick Evers, Koningshuisdeskundige. En ook dankjewel de twee studenten hier. Gaan jullie nog feest vieren vanavond? Of dat hoort er wel een beetje bij, hè? Nou, ik ga nu eerst even een beetje bijkomen, denk ik. En dan uh, nog even een, uh, een pilsje doen, denk ik, vanavond. Uh. Ja, dat denk ik ook. En jij, Paula? Ja, ik denk dat ik inderdaad uh, misschien nog even inderdaad op de vrijmarkt en zo kijk. En, uh... Misschien nog wat studiewerk doen vanavond. Studiewerk? Ja, ja, zeg. ja, ja, ja dat waar? hoort er ook bij. Hè, Gries, nog even een robbertje uh, Latijn na deze dag. Ja, ja. Want waar zijn nu nog de leuke feesten? Als mensen luisteren en denken, hey, daar moet ik naartoe, dat moeten jullie wel weten, toch? Ja, ja. In het stadspark <laughs> heb je Kingsland, hè, maar daar, uh, ik denk dat je daar tickets voor had moeten kopen. Dus dat, uh, dat lukt niet meer. Ja. Ja, en Verder is er op de vismarkt en de grote markt van alles te doen. Uh. Rick Evers, waar ga jij naartoe? Ga je naar huis? Naar Mijn deze... werk begint nu eigenlijk. Ga ja, ja, Daar je je nog nog doen natuurlijk een van verhaal Ante. worden ja. geschreven en uh, dat soort dingen. Dus um, ja, ik, ga ook nog, uh, ik zit ook nog bij het oog op morgen... maar dan vertel ik over Philippe, uh, collega van uh, Willem-Alexander. Nou, we gaan het allemaal horen. Dank jullie wel. Dit is komst naar de studio, naar het Waagplein. Ja, Koningsdag op 1 blijft na twee uur gewoon bij u... maar dan niet langer vanuit Groningen, maar vanuit Amsterdam... waar de collega's van Radio 1 vandaag met presentator Jan Mon... meenemen in de Koningsdagsfeer in andere delen van het land dan deze provinciehoofdstad. En om toch nog even die sfeer te proeven... van die afgelopen 2,5 uur... hebben wij een mooi geluidsboeket. Vond ik een heel mooi woord voor u gemaakt. Geluidsboeket, Ja, met de mooiste momenten. Carl-Johan, dat was maar een genoegen. Mij ook, dankjewel Simone. Graag gedaan. Ja, helemaal. net pak aan, koninklijke onderscheiding op, harige kampen. En nu gaat de poort open en nu zien we een stralende, in het rood geklede koningin Maxima. Oh. En in het blauw gekleed koning Willem-Alexander. plezier ja, voor iedereen ja. Majestijd, Majestijd. Majestijd. Ook de prinsesjes zien er vrolijk uit. Ik zie uh, Amalia in uh, nou, een beetje oudroze zou ik die kleur omschrijven. Zalm misschien. Uh, daarachter haar jongste zusje in het groen. Uh, Laurentien en Constantijn uh, schudden de hand. Welkom. welkom, welkom in mijn De jongste stad van Nederland. De stad van mijn toekomst. Hij uh, is nu handen aan het schudden, zwaait ja. naar het publiek. Goeie! Goeie! Ik sta nu bij het volleyballen, want dat was net even een mooi momentje. Amalia en Alexia, de prinsessen, die waren aan de ene kant van het net. Ze stapten gewoon zo het veld in en uh, deden direct mee. En uh, nou, Ik moet ook zeggen, de ballen gingen ook goed over het net heen. Dus, uh... al voor de eerste, hè, want Amalia sloeg op... en die kwam rechtstreeks in het gezicht van Alexia terecht. Ja, nou, de surf ging goed. Uh, alleen daarna ging er inderdaad een bal een beetje... Uh, nou, maar maakt niet uit. Had het was leuk dat ze meededen. Uh, ja. Ik zie ook een persoon die met een bordje rood, wit, blauw... dat dan weer wel, de Republiek Nederland... Vinden het niet eerlijk dat het door erfopvolging baas van Nederland kan zijn? Want ik mag geen koning worden. We zijn dus voor een republiek. Ja, inmiddels zijn ze wat verder gelopen. En komen koning Willem-Alexander en koningin Maxima zometeen aan op het plein waar gesproken gaat worden over de aardbevingen hier in Groningen. Trilling van je voeten. Bah, de vloer trilt opeens. Geschrokken, niet leuk.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 Ik jaar getrouwd bijna. <lacht> u weet het, een klassieke man bent u geloof ik wel. Je uw mooiste herinnering aan Groningen. <stelling> nou ja, sowieso dat ik uh, <explicitly die> <voiture> <f CJ> deze jongen heb ontmoet. En Jasmijn zet zich in met voorlichting en workshops... voor de gelijkwaardigheid van de vrouw op de arbeidsmarkt. Bij dat valdoek, daar staat Martijn van der Zanden. Want wat gaat daar te gebeuren, weet jij dat? Ja, ik weet het wel, maar mag ik mag het natuurlijk niet vertellen. Anders is het verrassing eraf. Ja. En dan weet iedereen niet wat er gaat gebeuren. Dit zijn de winnaars van de poppijs van dit jaar. Daar gaan we. 3, 2, 1. Nou, er wordt afgeteld. Het doek valt naar beneden. En daar staat Kensington. Dames en heren, ik presenteer u Nobelprijswinnaar Ben Veriga en zijn team. Wel nou, gefeliciteerd. Dankjewel. 51, mooie ja, leeftijd voel me in jarig. Groningen. Ik voel me gelukkig, ik ben helemaal blij hier te zijn in Groningen. Fantastische feest vandaag. En u beiden viert het Houten Jubileum: vijf jaar koning en koningin. Het is zo snel voorbij gegaan. En, uh, met name met uh, hele, in, heel veel hoogtepunten. Dus ja. Vijf jaar op naar hoeven meer. Dat, dat, dat is dat weet dan 100. Wat ik je zo, dit ons toelaat. Het is een feest om de eerste vijf jaar op deze manier hier bijna af te mogen sluiten. Groningen, echt een koele stad. We zijn trots op deze jonge stad, vol innovatiekracht, vol veerkracht, die niet zijn probleemgevallen vergeet.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 NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Het grote wonder van de geboorte, wat een zegerijke gevolg heeft voor de hele samenleving. De SGP voor God en Gezin. Het verhaal van de Hongaars-Nederlandse Joden. En. Het is niet zo dat iedereen die werk heeft dat zo fantastisch vindt. Luie donders tegen het arbeidsetels. Laat ons toch. OVT. Op NTO Radio 1. Zondagochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.